Make some noise. The money can trap the house, I trap me flying, trap the boy, I trap this dude. We trap me living house, me living the dream. Elites stick and your shop no smoke, no synth, no tech, no coke. me, takes a glass of juice.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 And there is somewhat to discover. De Afrikan seem to be everywhere. If there are people in the water who knows the rat, is not a rust. Of the firebank in my home, Afrika. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat waarschuwt reizigers om tijdens de nucleaire top eind maart niet naar de regio Den Haag te komen als dat niet echt nodig is. Vooral op de weg wordt veel hinder verwacht. Delen van snelwegen worden afgesloten. Aan alle Rijksambtenaren is gevraagd om thuis te werken. De nucleaire top is op 24 en 25 maart in het World Forum in Den Haag. Er worden tientallen wereldleiders verwacht, onder wie president Obama en bondskanselier Merkel. Er worden 13.000 agenten per dag ingezet om alles in goede banen te leiden. Dat is vier keer zoveel als bij de troonswisseling vorig jaar.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 Op de Amsterdamse beurs is de handel in Rabobank-certificaten begonnen. Het is voor het eerst dat de certificaten vrij verhandelbaar zijn. Tot nu toe konden alleen leden van de Rabobank ze kopen. Het zijn geen aandelen, maar achtergestelde obligaties. Dat betekent dat de eigenaren bij een faillissement als laatste hun geld terugkrijgen. De rente op de obligaties is 6,5 procent.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 dit is kerst met... CfM Zandvoort, Henny van Petergem met het programma In Zandvoortse Zaken. Ik spreek vandaag met Ton Slinger van Slinger Optiek aan de Grote Krocht, nummer 20a. Hè. En uh, ja, ik wil eens weten, deze zaak bestaat wel heel erg lang volgens mij. 54 jaar. Ja, dat dacht ik, heel lang. En het is begonnen met jouw vader? In 1960. In 1960, ja. In de poststraat, tegenover het consultatiebureau toen nog. Oh ja, ja, dat is mooi. Ja, ik heb dat niet uh, bewust meegemaakt. Ik was denk ik nog een baby of iets. Maar het is wel leuk dat het zo lang bestaat, hè. En uh, ja, hoe lang heeft hij daar gezeten aan de poststraat? Uh, twee, drie jaar. En daarna is het al naar de krocht ja, dus en daar altijd gebleven. Ja, ja. ja, dat is, Dus dit pand is altijd nog uh, het pand uh, waar je ouders uh, in ja, een... hebben ja. gezeten. Nou, dat is toch heel bijzonder hè? En al die jaren. En uh, ja, jij bent dan doorgegaan met de zaak. Was het zo dat je het zo leuk vond, of was het meer dat je dacht: nou. Dus, uh, nou, je moet toch wat in ja. de toekomst uh, voor je brood uh, zorgen. Dus, ja. Uh, ja, en dat ging uh, bij mijn vader goed, dus ik denk wel bij mij niet. Ja, en ben je er dus zo heel snel inbeland, ingerold? Uh, dat je dacht: van, nou, ja, dit wil ik wel. Of ben je eerst nog andere dingen gaan uitzoeken? Of dacht je, nou, dit is wel goed? Nou, de, ik wist al, ik werkte al vroeg mee dat mijn moeder vroeg ziek was. En dan moest ik hem mee helpen in de winkel. En dan begon ik met hoorbatterijtje te verkopen aan mensen die hoortoestellen hadden en uh, zo ben ik ingerold verder. Ja, dat is leuk hè. Als je zo de, de rolt als je in de winkel mag meehelpen. En heb je dan ook bepaalde opleidingen nodig bijvoorbeeld hiervoor? Ja, ik ben op de optiekschool geweest in Rotterdam. Mm -hmm. het, is, het is eigenlijk uh, vier jaar optiek, twee jaar optometrie geweest en twee jaar contract en specialist. Dus in totaal acht ja. jaar. Maar is en nog dat wel is een hele de... lange studie eigenlijk. Ja, het is ja. Wel een een belangrijke studie. Ja, want je moet alles de, leren die, van de ogen. Vier jaar optiek is dagopleiding en de rest ja. is uh, één dag in de week. Oh ja. Of met drie ja. in contact mensen, ook uh, die twee jaar. Nou, is bijzonder. Ja. ja, dus je weet echt wel alles uh, over de ogen. En uh, ja, ik zag ook op de website. Misschien kan je nog de, de, de website noemen. Het is uh, www.slingeroptiek met uh, een horizontaal streepje tussen slinger en optiek. Dus www.slingeroptiek.nl Ja, op de website staan uh, ook heel veel dingen. Dus ik heb natuurlijk even gekeken van wat er uh, allemaal te doen is en te vinden is. Ik heb zelf geen bril. Dus ik vind het heel interessant. Van, ja, uh, Ik weet natuurlijk wel mensen die hebben een leesbril of een bril voor verre afstanden. Maar jij weet er natuurlijk veel meer van. Dus ik ben wel nieuwsgierig van... Uh, ja. Je wat voor soorten brillen verkoop je, zeg maar? Wat zijn de mogelijkheden? De mogelijkheden zijn... Uh, je hebt vette brillen, leesbrillen... maar uh, ook gecombineerd in multivokaal en bivokaal. Een bivokaal is zoals het vroeger was met zo'n leestukje erin. Oh ja, ja. En multivokaal is dat het langzaam verloopt van kijk naar leessterkte, zodat ook elke sterkte er tussenin zit voor de tussenafstanden. Ja, dus dat zijn de verschillen. Ja, dat zijn... En het hangt dus eigenlijk af van de mensen, de personen, individuen... Van wat voor soort bril je dan nodig ja, hebt? Wat je adviseert, ja. Uh, ja. Wat voor werk ze doen en waar ze het meeste bij willen gebruiken. Ja, want stel dat iemand altijd achter de computer werkt. Dan heb, heb je ook computerbril ook al voor, voor die tussenafstand oh, ja? meer. Ja. Het is een soort multifocaal glas, maar waarvan het vette gedeelte meer geënt is op uh, die computerafstand, dat beeldschermafstand. Ja, want anders krijg je misschien wel last van je ogen Oven. of zo. Nou ja, dat niet. Maar uh, je hebt veel meer moeite mee kijken dan. Oh ja, ja. Om het juiste gedeelte te pakken ja. voor die afstand. Dus het is best wel een specifiek uh, beroep, ja. dat, want de ogen zijn natuurlijk zo kostbaar, zo bijzonder uh, nodig bij alles wat je doet, hè? Nou, het is, uh, een bril is nooit geen geneesmiddel, ook, het is een hulpmiddel. Het nee. kan je ogen niet verpesten en het kan het niet verbeteren op zich. Het nee. gaat uit het gestel zelf, of als je ogen beter worden of slechter worden. Ja, maar het oh, kan ja. niet door de bril komen of... Uh, Hoogstens als je alle verkeerde glazen erin zet, als dat nodig is, dan uh, kan het wel misgaan. Ja, je moet natuurlijk een ja. goede optician kiezen, denk ja. ik wel. Natuurlijk gespecificeerd iemand. En dan uh, kunnen ze de, precies op jou, uh, ja, ja, hoe noem je dat, een afwijking van je ogen. Of ja. uh, dat, dat je daar dan op gespecialiseerd daarin. Ja. En ja, wat kan je allemaal bieden uh, aan surface hier bij jullie in de zaal? Nou, Heel vaak gaan de schroefjes uit de bril, dus we moeten steeds nieuwe schroefjes inzetten, dat al sowieso. En de service, dat is uh, officieel haast uh, ingebakken. Ja. Wat ik uh, op het moment dat ik jaar, het hele jaar heb, is dat glazen gratis zijn. Dus bij aankoop van een merkmontuur. Oh, dat is een mooie en aanbieding. Dan zijn de glazen, enkelvoudig ook, multifokaal gratis. Oké, okay, ja. Nou, dat is wel heel bijzonder, want ik dacht dat bijvoorbeeld glazen, dat die... ...heel speciaal geslepen moeten worden, dat nou, zal wel heel dus, duur zijn ook, misschien. Nou, ze zijn ook vrij kostbaar. Ja, ja, ze, ja. Juist de promotie van de, meer de merken en de modebrillen... Ja. ...doe ik dat dit jaar. heb hebben we het verleden jaar ook al gedaan, maar dit jaar gezet ik dat door het hele jaar. Dus, ja. Alleen vindt, extra uh, dingen kost, moet je, ja. zoals de glazen mee kleuren willen hebben... ...of oh, dat ja. kan ook, hè, tegen de zon. Of ja. dat je ze ontspiegeld wil. Nou, de meesten zijn nog ontspiegeld ook. Wat ook gaat er zien. Ja. En dat maakt die glazen weer harder, dat ze niet zo gauw krassen. Mm. En dat zit er allemaal ja. bij. Dus, dus alleen, ook ook, alleen, alleen het meekleuren, dat moet je dan extra betalen als je dat zou willen. Ja. Nou, dus, zo zijn er dus best wel uh, ja, hele mooie aanbiedingen. Ook in de optiek, brillen optiek business, als ik het zo begrijp. Hè. En uh, ja, je hebt allerlei merkmonturen, begrijp ik. Ja. En wat voor merken zijn er nu helemaal in? Uh, nou, Reben is wel het uh, meest bekend, het meest oh, to ja, to ja. topmerk, ja. Hm. En uh, nou, ja, dan heb je Vogue en je hebt uh, even denken. Lunor. Dat is een heel goed merk. Een hm. uh, Duitse Kroentisch uh, kijken gemaakt. Oh ja. ja. En uh, er zit een hele lange garantieperiode op, en ze kunnen nog na 30 jaar onderdelen leven. Als er wat mo stuk mocht zijn, een hm. nieuw veertje ja. of een nieuw neus of oh, wat dat is wat prettig, natuurlijk. Dus, ja. En uh, ik heb Porsche design en ik heb uh, als topmerk hier in de winkel Cartier. Hm. Uh, Exclusief. Ja. En uh, ik probeer me steeds meer met exclusieve merken bezig te houden, dus uh, steeds speciale brillen. Ja, dus mensen willen ook een uniek ja. uh, bril misschien, hè? Ik heb ook, ja, ook ja, een beetje op uh, in de juwelierstijl gericht. Oh, Cartier is jubileur. natuurlijk juwelier. En uh, ja, de Tiffany Co. heb ik ook. Uh -huh. Het is ook wel een beetje op sieraden geënt. En naderhand hebben we weer brillen nagemaakt in de stijl van die sieraden. Dus je gaat Jelle sieradenlijn erop aanpassen? Ook. Ja. Dat, dat zou zijn. wel heel bijzonder zijn, ja. En, en wat voor brillen verkopen de standvoorters nou het meeste? Is dat ook een bepaald type of merk? Nou, dat is uh, ja, ook wat net wat... Ik heb verschillende zandvloers die wel voor een caché gaan, maar ja. zandvoort er is wel erg op de prijs dus <laughs> Ik heb ook echt ja. uh, voordelige aanbiedingsbrillen. Dus. Ja, en dat, voor elke uh, uh, portemonnee vanaf, is iets, ja, zeg maar. Het compleet met glazen vanaf 129 euro. Ja, dus het kan uh, goedkoop, dat, uh, maar het kan ook heel duur zo ja, lang wat je wil natuurlijk. Hè? Ja. Want de bril moet dus natuurlijk voor alle lagen van de bevolking zijn. Ik uh... verkoop ook nog bijna ja. artikelen, zoals kijkers, leesglazen, loepen. Oh, ja. En, uh, dat soort dingen heb ik er ook nog bij. Dus jij kan echt uh, van alles, alles leveren waar uh, mensen ja. voor komen. om uh, ja, daarmee bezig te zijn. En uh, ja, wat voor onderzoeken doe je? Bijvoorbeeld zo'n oogmeting, wat, wat houdt dat in? Dus het bepalen van uh, benodigde gezichtsscherpte in de bril. Hmm. Nou, echt uh, verdere groot onderzoeken uh, laat ik uh, toch aan de ogen over. Kan het wel, maar uh, het gaat veel veel tijd in zitten, uiteindelijk. Je, dan mag je, dan ja. moeten de mensen ook uh, afspraken gaan maken voor oogmeting. Dan kan het meer als ze uh, zo binnen komen lopen. Hmm. Ja. Heb ja. je bijvoorbeeld uh, specifiek... Een verwijzing van een huisarts of een oogarts nodig om een bril te ja. kopen eigenlijk? Nee, dat helemaal niet. Nee. Je kan zo de winkel binnenstappen als je denkt dat je slecht ziet. Of als je kijkt naar de televisie, je kan de teletext niet meer goed lezen of de ondertiteling niet meer goed lezen. Dan kan je het beste bij de optician binnenstappen. Het ja. is makkelijker dan bij de huisarts, want die kan er verder niet zo doen. Die kan doorverwijzen naar de ja, ja. of naar de oogarts. Maar verder... Uh... Nee. Ja. Dan kun je beter gewoon de winkel binnenstappen en wij controleren. Als wij iets ontdekken, als ik iets ontdek waarvan ik zeker dat klopt niet, dat kan ik. En dan stuur ik toch door, door naar de oogarts. Ja, en dan gaat het duurlijk. wel vaak via de huisarts of naar... Ja. Dus als mensen problemen hebben met het zicht, en dat is dit misschien al snel... Hè, als je boven de 40 bent, heb je al gauw een leesbril nodig, hè? Ja, dus dan zie je dat aan de lettertjes van de televisie of van je boek wel snel... Dan kan je bij jou al gauw een leesbril aanschaffen, bijvoorbeeld. Ja. We dan, kan je Leef, je dan, dan controleren. kunnen ze sowieso al uh, weer goed lezen. Denk ja, ik. want dat is wel een van de eerste klachten, denk ik, die beginnen met een jaar of veertig. Dus. Ja, en boven je veertig komt er niemand dan onderuit dat je toch aan een leesbril nodig hebt. Hoe komt of, dat nou? uh, eigenlijk? Het is de verslechtering van uh, je ooglens. Je kan, of ja. Door veroudering ja. ver, kan je ooglens en kan je niet meer voldoende die ooglens nee. boller maken. Oh, accommoderen om te lezen. Ja. En je vult het aan met meer plus in je glazen, wat je tekort komt in je overlijd. Ja, dat heb je dat echt bij nodig. Ja. Ja, oké. Okay. Pensamienten. Pensando en... Del camino te encontraré, FND, llueve esta moja, la carretera y yo sintiéndose pensando en ella, perdido entre la duda y la neblina Estoy quedando solo sin gasolina. Llueve esta la carretera, y yo sigo en los celos de sus ojeras. Llueve este. I Dit is C.F.M. Zandvoort met Henny van Petergem. En ik ben vandaag uh, in gesprek met Ton Slinger. Van Slinger Optiek aan de Grote Krocht. En uh, ja, Ton, uh, je, je verkoopt allerlei uh, type brillen. En uh, ja, je bent ook opticiën. Dus je kan mensen de bril aanmeten die ze nodig hebben. Uh. En bijvoorbeeld, uh, welke soort uh, oogmetingen zijn er? Ik, ik hoorde iets van uh, oogdruk bijvoorbeeld, had een vrouwtje. En dan... Uh, ik geloof dat ze daarvan moest huilen, tranen of iets. Waar ja, heeft dat mee het, te maken? Oogdruk heeft te maken dat het uh, om rond de twintig moet schommelen. Als ja? het te hoog is, dan uh, kan het uh, in een later stadium uh, kijkerszicht veroorzaken. Dat een gedeelte van je netvlies uitvalt. Ja. En vooral uh, om het centrale uh, kijkgedeelte heen. Dus je hebt het zelf nooit in de gaten. Want, hm. Waar je echt mee kijkt, blijf je scherp zien. Alleen je omgeving wordt steeds uh, minder. Oh ja. En dat is, en, uh, best wel dat, dan, dat, is ja. dat is niet de bedoeling. Normaal. Nee. En dus bij hoge oogdruk uh, moet je mensen altijd doorsturen en naar de oogarts. Ja. Uh, uh, ja. Daar moet altijd de oogdruk voor gemeten worden. Dat kan hier ook. Dat doen we ook hier. Dus. Ja, je hebt hier allerlei apparatuur staan, ja. zag ik ook, hè? En, en wat kan je allemaal doen met die apparatuur? Ja, contact aanmeten en contact ja. aanpassen. Mm -hmm. En uh, de bril aanmeten. En de oogdruk bepalen. Dat ja, is, dus dat, al, die, al die onderzoeken die ja. kan je allemaal zelf uh, hier doen. Hè? Ja. En het uh, is natuurlijk belangrijk dat de mensen ja, goed zicht krijgen. En uh, ik hoor, uh, las ook iets van ouderdomsblindheid. Heeft dat met leeftijd te maken of ja, waar heeft dat mee te maken? Als je oud uh, wordt... Ja. Dat nou, zijn dat je je, de, de, de kans op staar is groot dat je ooglens gaat vertroebelen op latere leeftijd. Uh, ja. Dat uh, kan wel voorkomen, kan wel gebeuren. En, en staar, ja. controle oh, dat, uh, op staar, dat uh, doen we ook hier. Oh, dat kan ook hier. Ja. Want dat is en, denk en, ik dan wel heel belangrijk, dat je daar niet blind van ja. wordt. Of dat, uh, nou ja, als iemand ja. uh, beginnen staar of star heeft, dan kan je al geen meting meer verrichten. Dus dan weet je dat wel gelijk. Oh, joh. Ook door het apparaat. Ja. Dus eigenlijk moet je af en toe voor controle wel naar de, de opticiënt toe. Ook nou, eens in de drie jaar is wel ja. minimaal. Voorkomen ook, hè? Ja. Ja. Want ik hoorde ook wel eens dat mensen bijvoorbeeld een staaroperatie hebben. Heeft dat daarmee te maken? Ja. dan krijgen ze of een nieuwe ooglens of uh, een gedeelte een kap, van het kapsel wordt weggehaald en een nieuwe lens tegen aangezet Ja. En dan ja. zien ze weer helder natuurlijk. Dan gaan ze weer kleuren zien en hm. verbeteren. Oh, dat is apart, dat... hè? Gelukkig dat het allemaal kan. De techniek staat voor niks, natuurlijk. Maar voordat het zover is, voordat ze een operatie krijgen, dan hebben ze wel eerst een bril nodig. Nou, nee. Hoe oh, dat ook... niet? Ja, in het begin hebben ze steeds een sterkere glazen, natuurlijk. Oh, dat en daarna ja. de hand uh, wordt het toch meer raadzamer om uh, te kijken of er niet wat anders aan de hand is. En dan ja. komt die stad. Zekerheid, vooral met, uh, gerelateerd aan de leeftijd van die, die klant. Ja. Hoe komt het dat uh, mensen brillen nodig hebben? Is het bij de ene familie anders dan bij de andere familie? Is het erfelijk? Of, of dat je nou, ogen erf... bijvoorbeeld slechter worden of bepaalde afwijkingen krijgen? Ja, erfelijk kan het wel ja? zijn. Het heeft met de aslengte van je ogen en met de stevigheid ja. van je ogen te maken natuurlijk. Als ja. dat staat niet meer met elkaar correspondeert, en met je ja. cornea. Ja. Die drie dingen, dat moeten uh, corresponderen en met elkaar uh, in evenwicht zijn. Ja. Dus het kan zijn dat uh, de hele familie uh, een bril moet dragen... doordat de ouders of de voorouders ja. last van de ogen hadden, om het maar zo te zeggen? En het komt wel voor dat als iemand, zoals vroeger, was, iemand min 10 of min 11 nodig had... en ja. dat de kinderen toch al op een min 4, min 5, min 6 zaten. Ja. Dus dat kan zeggen dat het echt toch erfelijk is. Mm -hmm. Maar het hoeft niet altijd per se erfelijk te zijn. Nee. Het is een aangeboren afwijking, ja. Ja, en, en, en ja, hoe uh, kan je het bij kinderen jong ontdekken of ze een bril nodig hebben? Uh, nou, dat wordt vaak op school al ontdekt. Op, ja. uh, de, bij de arts, die had altijd een schoolarts, mm. die heeft dat soort dingen gehouden in de peiling. Ja, natuurlijk, het is controle van de schoolarts, de schoolarts en de, altijd, de, hè? Ik denk dat de kinderen vrij snel voor in de kast gaan zitten om uh, te kunnen zien. En oh dan ja, ja. uh, zeggen dat ze het niet meer kunnen lezen op het bord. Ja. Dan is het, uh, Dan hebben ze het wel door ja, natuurlijk, hè? En he? de schooljuf stuurt ook wel vaak naar de, of de ouders, tegen de ouders zeggen dat ze een keertje naar de opticien moeten gaan. Ja. ja, want dat is natuurlijk ja. een noodzaak als je iets wil ja. leren dat je het goed kan zien en lezen dan, uh, uiteindelijk. Ja. En, uh, dat is heel belangrijk voor het leren uiteindelijk, hè? Uh, de combinatie van een bril en een montuur, ja, hoe doe je dat? Mogen de mensen zelf iets uitkiezen? Of kan je ook adviezen daarin geven? Want ik zou niet weten wat voor uh, gezicht bij een bepaald type uh, bril past of zo. Of is dat maar, ook veranderlijk? Mensen mogen zelf in de winkel kijken of ze iets zien wat hun aanspreekt. Wat, uh, waar ze naar op zoek zijn. En verder kan ik adviezen ook geven. Als, uh, naar de vorm van je gezicht kun je een advies geven van welk type bril dat er het beste bij past. Ja, dus dat kies je natuurlijk uit in, in overleg. Ja. Want is dat standaard van dat het... Uh, dat je bijvoorbeeld op de opleiding zoveel jaar geleden leert van nou bij zo'n vorm gezicht, wordt zo'n vorm ja. bril. Of blijft dat altijd zo? Of is dat ook is... veranderlijk door de jaren en de tijd heen? Nee, dat blijft altijd oh, dat zo. Heb wel. je een vrij hoekige vorm in je gezicht, dan ja. kan je wat uh, een montuur uitzoeken met wat rondere vormen. Okay. En heb je vrij uh, lang smal gezicht, dan moet je ook iets in de breedte zoeken. Oh, dit moet juist tegenovergesteld tegenover als zelf van bent. als de vorm van je gezicht, ja. Oh, ja. Dan oh, ja. heb je iets wat goed bij je gezicht past. Ja. Ja. en qua kleuren moet dat ook overeenstemmen met je uh, ja, haar of je ogen, of maakt het niet nee, uit. Het is harmonieus met het gezicht zijn, dus met de met oh. je haar. Dat ja. is gewoon, ja. Ja, of echt spreek je het als je zegt van ik draag een bril en mag het ook gezien worden ook. Dan uh, ja. kies je een wat donkere kleur. Of oh, wat ja. als je licht van ja. zoals u in. Ja, ja. Nou, wat leuk. Ja, dus je kan echt goede adviezen ja. geven van wat, ja, wat goed staat ik uh, moet een bril dragen, maar ik wil eigenlijk dat het helemaal niet opvalt. Dan neem je een glasbril, dus helemaal randloos. Ja. Heb je ook veel? Ja, dat zie ik tegenwoordig ook wel vaker ja, inderdaad. Dat is nog en dat leek me ook handig, dat je er dan makkelijk ja. langs kan kijken. Ja. <laughs> dan ja, zie je die, die pootjes las, niet, hè? Geen last van montuurranden. Nee, dat nee. dacht ik, want ik dacht altijd van, nou, dat met een zonnebril, van wat lastig dat je tegen die pootjes of die randjes aankijkt. Maar dat wint zo. Graag. Maar dat wint waarschijnlijk, dat want je ja, Zit dicht op je ogen al. Je moet wel echt gaan zoeken om de rand van het montuur te zien. <laughs> nee, dat heb ik dan altijd al met de zonnebril, kan je je voorstellen. En met de leesbril natuurlijk tegenwoordig. Maar ja, dat zijn soort van die dingen die de brildragers natuurlijk al lang ja, kennen en weten. Dus dat is wel heel apart. Vertel eens van de multifocale bril. Wat houdt er precies in? Multifocale. dat houdt in dat je ermee kan kijken en mee kan lezen. Dus er zit het eerst een correctie in voor de afstand. Dat is zeg maar de helft, de bovenhelft van het glas. Ja. En dan verloopt het van sterkte, van kijk naar leessterkte. Er komt steeds kwartjes en die zitten ertussen. Daarvan heet het dat multifokaal. En de Tussenpad, dat is voor de tussenafstanden. dus ja, okay. voor uh, dames die in de keuken werken. Dat dus is wat verder weg is als die 33 centimeter voor te lezen. Ja, dus je kan met die ene bril, als je Alles. een verwegbril nodig hebt, zeg maar, kan je ook meteen lezen. Is het niet uh, met het verkeer een beetje gevaarlijk? Nou, je moet toch op de meter kunnen kijken van de snelheid. Ja, en natuurlijk. De ja. Oh, je kijkt toch ja. op de weg door het vette gedeelte altijd. Ja. Of je moet voor in de auto een soort lichtstoel hebben, dat je ligt, dan zit je gauw tegen die tussenzone te kijken in Ja, ik snap het. Ja, dus dat is best wel ingewikkeld. En daar is goed over nagedacht natuurlijk door ja. de opticiens in het nee, verleden. Door de optieke industrie. Ja, ja, natuurlijk. Ja, die specialiseren zich daar helemaal natuurlijk in. Hoe kunnen we de mensen de beste bril geven? Inderdaad, met de auto moet je ook vooruit en naar beneden kunnen kijken, ja. En ja, hoe zie je zelf over vijf jaar met de zaak? Over vijf jaar, dat is na 2020. Mm -hmm. Nou, denk dat ik dan nog steeds wel draai. Hopelijk. Als, mm -hmm. als de cliënten me gewillig zijn. <laughs> ja, en, en denk je nog aan uitbreiding, bijvoorbeeld een tweede zaak of dat soort dingen? Of vind je het hier wel prettig zo gewoon op stand voor blijven? Dat heb ik vroeger wel gehad om er samen met mijn vader nog een zaak erbij. Maar dat uh, zie ik nou, nou ik het toch in mijn eentje samen met mijn vrouw draaien. Mm. Dat is uh, niet meer mogelijk om nog extra zaken erbij te nee, Qua dat zou voorraad niet mee, heb ik, dat kan ik, ik zo'n zaak vullen. Hoor, maar uh, ja. dat, uh, die mogelijkheid zie ik niet ziet om nog meer kosten dan op te, te gaan nemen. En hopen dat je door kan draaien daarmee. Je kan wel een tweede zaak openen of een derde zaak. Maar je moet wel altijd een continuïteit erin zien te krijgen. Ja, dat is ook zo. Hm? Ik hoor ook wel eens dat uh, uh, brillenzaken een uh, combinatie hebben van gehoorapparaten. Ja. Hebben jullie dat ook? Dat hebben we altijd wel al gehad. Uit oh, ja. een samenwerkingsverband met uh, betere horen. Ja, want ik hoorde dat wel eens van mensen. Dat ze helemaal naar Heemstede of ja. uh, Bloemendaal weet ik veel waar gaan. Of misschien naar Haarlem. Maar dat is toch een, een combinatie misschien wel eens, hè? Ja, de bijartikelen zoals ja. horenbatterijtjes, die verkopen ik altijd nog wel. Oh, dat heb je wel, ja. ja. Ik ben nog steeds wel bij betere horen, maar voor lang dat is nog uh, ja, een vraag. Is, dus, ja, als mensen dus wat slechthorend zijn, kunnen ze wel bij jou uh, voor advies komen. Ja. Ja, dat is mooi om te weten, toch? En uh, dat is wel interessant. We hebben altijd aan het eind van het programma de shout-out. En dan vraag ik altijd van waarom zouden we bij jou... Een bril aanschaffen? Nou, omdat ik een, een enorme mooie collectie monturen heb van verschillende modemerken, modehuizen. En uh, qua prijs uh, zorg ik toch dat uh, binnen de perken blijft. Ja. En. Uh, je kan bij mij uh, een mooie merkbril krijgen voor een, toch een redelijke prijs. Omdat er, he, de glazen gratis zijn, dus de prijs van een montuur is ja. het enige wat je betaalt. Ja, dat is toch een mooie uh, iets. Ja. Nou, dankjewel voor dat interview. We zijn weer heel wat wijzer geworden. En een hele fijne dag. Hetzelfde. nu ook.